7 uur. Het NOS journaal Anouk Thijssen. De vakantieuittocht begint in veel Europese landen. Het wordt druk op de Europese snelwegen. Het vredesoverleg over het Midden-Oosten gaat volgende week verder. En de vier grote steden moeten werken aan een grotere acceptatie van homoseksualiteit. Vakantiegangers op de Route du Soleil moeten vandaag veel geduld hebben. Het is Zwarte Zaterdag. Het is nu al druk op de wegen in Frankrijk. Voor miljoenen Fransen en Duitsers begint dit weekend de zomervakantie. De ANWB denkt dat Nederlandse automobilisten in Frankrijk gemiddeld 3 à 4 uur in de file zullen staan. Het grootste knelpunt is de snelweg richting Lyon. Ook in andere Europese landen wordt het druk. In Oostenrijk en Zwitserland kan de wachttijd bij de Gotthardtunnel, de Brennerpas en de Fernpas flink oplopen. Ook in Italië begint de grote uittocht, vooral naar de meren in het noorden en richting de, Ligurgie, de Ligurische en de Adriatische kust.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 De Verenigde Staten hebben berichten van belangrijke leden van Al-Qaeda onderschept. Dat is de reden dat de VS een aantal ambassades en consulaten sluit... en Amerikanen wereldwijd waarschuwt voor mogelijke aanslagen, meldt de New York Times. Volgens Amerikaanse functionaris in de krant worden in de onderschepte berichten... aanslagen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika besproken. Leden van het congres zijn achter gesloten deuren geïnformeerd over de inhoud. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld waarschuwt dat in ingrediënten een gevaarlijke bacterie is gevonden. Door de bacterie kan vergiftiging ontstaan. Het bedrijf Fonterra in Nieuw-Zeeland zegt dat de bacterie is gevonden in ingrediënten van babymelkpoeder en sportdranken. De bron van de besmetting ligt vermoedelijk in niet-gesteriliseerde pijpen in een van de fabrieken. Het bedrijf maakt producten als sportdrankjes en babymelkpoeder niet zelf, maar levert de ingrediënten aan andere bedrijven.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 Minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zou het homohuwelijk goedkeuren. En drie kwart zou het een probleem vinden als hun kind homoseksueel is. Bussenmaker vaart vandaag mee in de kanalparade van de Gay Pride in Amsterdam. Ze heeft wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bij haar op de boot uitgenodigd. Net als enkele voorvechters van homo-emancipatie uit getone gemeenschappen.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 En dan nog het weer. Eerst bewolkt, mogelijk in het oosten nog een bui. Smiddags overal droog en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen ook droog, flink wat zon. En het wordt dan 23 tot 26 graden. Maandag volgt nog een vrij zonnige dag. En wordt het weer warmer, 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag, met...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. morgen. Het is zaterdag 3 augustus. Er zijn problemen dus met de melk uit Nieuw-Zeeland. We gaan zo even bellen met onze correspondent. Voetbalcompetitie is gestart. Twan had het er net ook al over. Dus vanaf vandaag, weer op zaterdagochtend... een terugblik op de vrijdagavondwedstrijd. Ajax won. Dat kan ik al wel verklappen. We blikken ook nog even terug op het zwemmen in Barcelona. En Italië heeft de warme belangstelling in deze uitzending. De fiets rukt op in Rome. En vandaag wordt in die stad ook nog eens een keer... een belangrijke verkeersader afgesloten. En in Nederland zijn we bij een ziekenhuis... Dat vandaag gaat sluiten. En waar dus de eerste patiënten zojuist zijn vertrokken vanuit het oude ziekenhuis in Zwolle op weg naar dat nieuwe ziekenhuis. Het hoe en waarom dat horen we zo. Verslaggever Emma de Bruin die is erbij. Tot half negen is dit op zaterdag. Het NOS Radio1 journaal. Mensen die in de schulden zitten die blijven, blijken steeds vaker onvindbaar te zijn voor schuldeisers. Ze wonen tijdelijk in vakantiehuisjes of bij ouders. Ze schrijven zich daar niet in en zijn daardoor voor incassobureaus niet te traceren. Blijkt allemaal uit cijfers van het bureau kredietregistratie, het BKR, waarover gisteravond RTL berichten. Joker de Kok is voorzitter van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Goedemorgen. Goedemorgen. Zoveel mensen die schulden hebben en niet te vinden zijn. Merkt u dat ook in de praktijk? Ja, we merken in de praktijk inderdaad wanneer mensen zich bij ons melden dat zij niet ingeschreven staan ergens. En dat maakt het wel erg moeilijk om ook iets voor hen te kunnen betekenen. Waarom zijn ze niet ingeschreven? Nou, op het moment dat je schulden hebt, dan uh, word je op bezocht door deurwazen in kassenbureaus. En op het moment dat mensen uh, inwonen bij familie of vrienden, dan zijn zij zelf wel welkom, maar niet hun problemen. Dus heel vaak wordt er ook gezegd tegen mensen van, uh, ja, prima dat je hier komt wonen, dat je hier komt uh, slapen, eten, douchen, alles soort zaken. Maar we willen niet je problemen, financiële problemen erbij. Dus je mag je niet in laten schrijven. Dus dat is de ene kant. En de andere kant ook een hele belangrijke is, vaak hebben mensen rechten op huurtoeslag of zorgtoeslag, omdat zij een laag inkomen hebben. Maar als er iemand bij komt te wonen met een inkomen, dan worden hun eigen rechten, zeg maar, en die raken zij kwijt. En dat is een risico, wat mensen ook niet graag nemen. Ja, en dus zijn die mensen met schulden onvindbaar ook wel een beetje raar. Want ik heb altijd begrepen, dat we hebben zo'n gemeentelijke basisadministratie, dat iedereen is bekend waar hij is. Ja, behalve mensen die zich uitschrijven en vervolgens nergens inschrijven. Het is dus in basis is het zo natuurlijk dat je uit elke Nederlander geregistreerd staat waar hij of zij woont. Maar op het moment dat je het niet doorgeeft aan de gemeente wanneer je verhuist, er zijn natuurlijk een aantal mensen die worden ontruimd of raken op een andere manier een woning kwijt. Maar ook mensen die bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding of een uh, relatiebreuk. Uh, uit het huis vertrekken trekken, zich uit laten schrijven... en zich nergens in laten schrijven. En die mensen zijn gewoon niet traceerbaar. En mensen, want daar hadden we het net over, komen dan bij familie of bekenden soms terecht. Ja. Maar er zijn ook mensen die uh, of op de straat leven... of op vakantieparkjes uh, wonen. Ja. ja, de mensen die zeg maar, echt op straat leven... die, uh, ja, die, die, die zijn nergens traceerbaar, hoogst in de maatschappelijke opvang. Mm -hmm. uh, dat ze daar uh, als bezoekers zijn, maar staan niet ingeschreven. En uh, er zijn ook veel mensen die, uh, ja, die geen vaste woon- en verblijfplaats meer dus, kunnen hebben... Dus die... en die komen op vakantiehuisjes terecht. Ja. Maar dit is een ontwikkeling die gaande is. Hoe kan dat worden, uh, schuldeisers uh, agressiever? Wat zit daarachter? Nou, de, op het moment dat je financiële problemen hebt... Dan, dan heb je niet vaak één schuldeiser, maar heb je diverse schuldeisers. En schuldeisers willen natuurlijk ook graag gewoon geld terug hebben. En uh, ze schakelen daar in kassenbureaus of deurwaarders voor in. En op het moment dat je... Uh, ja, die mensen krijgen ook aan de deur. En die, die, die, die zoeken je op en die kijken of ze geld van je kunnen krijgen. Maar dat, is dat agressiever dan in het verleden? Nou, niet zozeer agressiever. Maar het is wel zo dat de mensen die financiële problemen hebben... die groep wordt allengs groter. En de kans om geld terug te krijgen, die wordt kleiner. Omdat er zoveel mensen zijn met heel veel schulden. En elke schuldeiser wil natuurlijk als eerste uh, proberen om, om zijn of haar bedrag terug te krijgen. Dus op het moment dat je denkt van, hé, hey, daar is wat te halen... dan worden er sneller inkastelmaatregelen getroffen. Kijk, vroeger... Ja, wat is vroeger in deze tijd? Nou, een aantal jaar geleden. Dan, dan, ja, dan zag je dat, dat, uh, dat de schuldeiser een aanmaning stuurde, nog eens een keer een aanmaning stuurde. Maar nu worden we vrij snel een ingeschakeld. Omdat de kans dat iemand meer financiële problemen heeft en dus de kans kleiner is... En daardoor dus de kans kleiner is dat je wat terug kunt halen, groter is. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je geld terugkrijgt. En dat merken we wel in de praktijk. Ja, maar mensen die op de vlucht gaan voor die schuldeisers... ja, uiteindelijk moet je toch ergens weer boven water komen. Ja. Um, je zou bijna zeggen, vluchten helpt niet, of wel? Nee, weet je, het, het, is, het is nooit goed om op vlucht te gaan voor je probleem. Want het beste is gewoon om ze aan te pakken. Hè. Schrijf je in en zorg dat je dat je, je meldt en zegt van... Eh, keek, elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het kader van de wet gemeente... Schuldhulpverlening om schuldhulpverlening aan te bieden. Dus op het moment dat je eh, financieel helemaal vastloopt, meld je dan... En, en ga kijken hoe ze opgelost kunnen worden. Dat is de enige manier om eruit te komen. Want uit, ze verjaren niet een basis... Hè schulden verjaren na een x-termijn, maar een aantal schulden verjaren nooit. Dus het is gewoon belangrijk om je schulden gewoon aan te pakken. En er zijn gewoon oplossingen. En maak gebruik van die oplossingen die er zijn. Een helder verhaal. Ik uh, dank u wel. Joker de Kok was dat, voorzitter van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Dit weekend worden zo'n 400 patiënten in Zwolle verhuisd naar een nieuw ziekenhuis. Het is een groot, grote klus waar ze vanochtend vroeg al mee zijn begonnen. Verslag even Ewoud De Bruin die is dus in Zwolle, want we hoorden hem net al. Ewoud, moeten de patiënten ook vroeg in bed uit? Ja, want de eerste auto's die zijn een kwartier geleden ongeveer vertrokken vanuit het Wezenlanden ziekenhuis in, in Zwolle. Ze komen er zometeen ook aanrijden. En dan moeten ze dus hier nog uitgeladen worden. Maar die patiënten zijn heel vroeg hun bed uitgegaan. En dat hebben ze gedaan omdat ze heel veel patiënten vandaag verhuizen. Zo'n 150 in totaal. En dat kost gewoon heel veel tijd. En waarom moet het eigenlijk? Nou, dat Wezenlanden ziekenhuis in Zwolle... dat ligt een stukje verderop in de binnenstad. En het Sofia ziekenhuis, dat kijken we nu eigenlijk tegenaan... vanuit dat nieuwe ziekenhuis. Dat zijn ziekenhuizen die zijn meer dan 40 jaar oud. En ze hebben hier op een gegeven moment bedacht... ja, we kunnen wel blijven... En uh, verbouwen, maar laten we nu eens een heel mooi nieuw ziekenhuis neerzetten waar we uh, alles weer opnieuw kunnen bedenken en kunnen inrichten, en dat hebben ze dus gedaan. Daar hebben ze jaren en jaren natuurlijk aan gewerkt, en uh, vandaag, omdat het heel rustig is nu uh, vanwege de vakantie, uh, is dus die verhuizing. Ja, het lijkt me een hele logistieke operatie. Hoe pakken ze het aan? Nou, ik sta hier naast Theo Hamelink, en dat is uh, de man die uh, officieel de voorzitter is van het commando-team. Uh, u stond net al een Tenen te kijken over de borden hier, of u die auto aan zag komen. Uh, het is een hele operatie. Ja, dat is het. Maar het is ook het moment waar we naartoe geleefd hebben. Dus inderdaad even het kijken van komen ze er al aan. Ja, maar... Wat komt er nou bij kijken bij het verhuizen van een patiënt? Uh, nou, vooral zorg, goede zorg voor een patiënt die we elke dag leveren. Maar het is natuurlijk toch een bijzondere omstandigheid. Je gaat niet elke dag met mensen in een vrachtauto rijden. Dat doen we vandaag wel. Speciaal geconditioneerde vrachtauto's. Speciaal verhuisbedrijf die ons daarbij helpen. En eigenlijk is het dan ook weer niet zo anders als dat we anders doen. Want we verhuizen natuurlijk dagelijks patiënten. Alleen niet in deze omvang. En niet van een oud gebouw naar een heel mooi nieuw gebouw. Nee, precies. U verhuist in het ziekenhuis natuurlijk regelmatig patiënten. Maar u verhuist uh, zelden patiënten in een vrachtauto met een politiemotor ervoor. Dat is ook zo. Dus het is ook echt wel een speciaal moment. En we hebben hier lang naartoe gewerkt en naar uitgekeken. En speciaal ook voor onze patiënten zijn we heel blij vandaag. Omdat ze echt naar een heel mooi nieuw gebouw gaan. Wat ook.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 We hebben iets hogere bezetting dan dat we anders hebben. Zeker op de verpleegafdelingen. Om ook een goed en warm welkom voor onze patiënten te hebben. Het is niet zo dat alle verloven ingetrokken zijn. Helemaal niet nodig. U zei het al, we zitten in een rustige periode. Maar met 400 mensen per locatie doen we het. Vandaar. En nou staat de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis... hier al met een bloemetje. Mevrouw Sint, ik zie er staan. Als u eens op uw horloge kijkt, hoeveel minuten duurt het dan nog... voordat wij hier de eerste patiënten binnen zien komen? Nou, ik verwacht dat, dat de auto met een minuutje of één, twee er is... Dan worden de patiënten in alle rust, want dat is ons credo, rust, uitgeladen. En vervolgens eh, dus met een minuut of drie, vier hier. Ja, dat is allemaal tot op de minuut gepland? Het is allemaal tot op de minuut gepland, ja. Want wanneer vertrekt dan de volgende auto alweer? Uh, die is alweer vertrokken. Ja, die is weer vertrokken. Elke twaalf minuten vertrekt er een auto. Het ja, is bij de tijdrit in de Tour de France. Het ligt allemaal vast, zodat u precies zeker weet dat u hoe laat klaar bent vandaag? Wij verwachten vandaag rond een uur of één, half twee klaar te zijn. En dan morgen nog weer een dag? Morgen nog weer een dag. Dan gaan we eh, niet zo eh, omvangrijke verhuizing als het gaat om transport doen. Want dan gaan we van de locatie die hier achter ligt gaan we naar de nieuwe locatie. Dat is een binnendoorverhuizing. Nou, dat gaan wij dus niet meemaken morgen. Maar wel zometeen de eerste patiënten die hier het nieuwe Isala ziekenhuis in Zwolle binnenkomen. En hoe dat klinkt, dat horen we straks. Het is het land van de scooter Italië. Maar er komt verandering in. De fiets rukt namelijk op het NOS Radio 1-journaal.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 Over de vergissing gaan we toch even praten. Dat noemen we met Thomas Erbrink in Teheran. Want Thomas, hoe zit het dan met de uitlatingen? Nou ja, gisteren waren er grote anti-Israël-demonstraties in Teheran. En in het verleden heeft president Ahmadinejad op zulke demonstraties Israël met heel veel plezier altijd een kankergezel genoemd.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 die verwijderd moet worden. Nou, dat leek dus niet echt op hervormingen in Iran, eh, zelfs op geen enkele manier. Maar al snel kwam er een tv clipje naar buiten, via YouTube, eh, waaruit bleek dat niet eigenlijk iets heel anders had gezegd. Hij had gezegd dat de Israëlische bezetting eh, van eh, de Palestijnse gebieden een wond was. Eh, maar hij had niet eens gezegd dat die wond verwijderd moest worden. Dus eh Uiteindelijk uh, was meneer Rouhani uh, dus toch een stuk gematigder dan zijn voorganger. Natuurlijk, uh, Iraanse leiders zullen altijd nare dingen over Israël zeggen... maar het was wel een heel verschil uh, uh, met uh, het, uh, ja, wat we in het verleden vanuit Teheran hoorden. Ja, precies. Dus hij was wel degelijk gematigd. Alleen de snelheid en de sociale media maakten er iets anders van. Maar goed, hij is president. Is al een beetje duidelijk wat voor soort beleid hij uh, gaat voeren? Nou, als je kijkt naar zijn beloftes, dan, dan, dan, dan, dan, dan belooft hij toch echt eh, relatief belangrijke veranderingen in Iran. Hij wil het internet vrijgeven. Hè. Op dit moment kan je bijvoorbeeld niet op Facebook en niet op Twitter zonder speciale software. Hij wil betere relaties aanknopen met het buitenland. Nou ja, hè, het voorbeeld van Israël kanker, is kankerig. Israël laat al zien hoe geïsoleerd Iran is in de wereld. Het is een land dat altijd maar boos is op iedereen. En daarom houdt ook niemand van Iran. En, en daarnaast wil hij... Die... Uh, ...de economie gaan verbeteren. En dat kan alleen maar als hij uh, de sancties die de Amerikanen hebben opgelegd op Iran... ...op een bepaalde manier kan verminderen. Nou, daarvoor moet hij weer gaan praten met de Amerikanen. Dus hij heeft een hele belangrijke en grote agenda... ...die heel anders is dan die van, uh, van president Ahmadinejad. En ja, we moeten natuurlijk gaan zien of hij, dat, of hij daar ook iets van kan gaan uitvoeren. Ja, want je hebt hem natuurlijk als president... ...maar dan heb je ook nog de geestelijke leider, nee. Die heeft het toch in feite voor het zeggen? Ja, dat is inderdaad de dualiteit van Iran. Het is de Islamitische Republiek, waarbij Ghamenei de Islamitische kant vertegenwoordigt en uh, ja, meneer Rouhani uh, de kant van uh, hè, de. Soort van democratie, om het dan maar te zeggen. Uh, hij moet inderdaad luisteren naar Ayatollah Khamenei. Nou, Ayatollah Khamenei is een enorme uh, hardliner, een conservatief. En ja, we moeten dus echt maar zien hoeveel ruimte die uiteindelijk wil gaan geven aan, uh, uh, aan Rouhani, die zichzelf dan een soort van gematigde politicus noemt. Dankjewel Thomas. Thomas Erbrink was dat vanuit Teheran. Gaan we naar Barcelona naar het zwemmen, want uh, Barcelona keek gisteravond Rijk rijkholzend uit naar de 100 meter vrij de finale bij de vrouwen. Op het startblok de regerend olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo en de ontketende Kate Campbell uit Australië als uitdager. Een goed gevuld stadion zag gisteravond een memorabele race. De impressie is van Anthony Cornelissen.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 It's weird to be striving your whole life to achieve something and then to have achieved it in under a minute. Um, it, it's rather an odd feeling. En de regerend Olympisch kampioen Ranomi Chromo moet moeten doen met brons en een matige tijd. En dan valt de tijd van Chromomi tegen. 53, 42. Wat deed het meeste pijn? Je klassering of toch de tijd? Uh, nou, het meeste pijn doen je benen als je aantikt. Maar uh, eerlijk gezegd ben ik uh, ja, zeker niet ontevreden.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 En dat kan alleen maar beter. Dus die komen we wel weer tegen? Zeker weten. Ranomi, we komen er weer tegen. En misschien ook wel op het hoogste treetje. De reportage was van Edwin Cornelissen. Een scooterland ontdekt de fiets. Voor het eerst zijn er in Italië afgelopen jaar meer fietsen dan auto's verkocht. En dat hadden ze vijftig jaar nog nooit meegemaakt. Met het succes dient zich ook een ander, bijna Nederlands fenomeen aan. Fietsendiefstal. Correspondent Rob Zaatberg die trok naar de fietsenmarkt van Rome. Bloedheet de middag op de Markt Porta Portese van Rome en er is hier zo achter is de straat. Hè, hier links daar worden alle t-shirts en de broeken en de zonnebrillen verkocht en hier rechts is de straat van de fietsenhandelaren. Ze vinden meer bicycletten, omdat er meer mensen zijn die zich veranderen en ook om te gaan fietsverkoper zegt: Ja, ik merk echt dat ik veel meer fietsen ben gaan verkopen. komt er ook omdat mensen de fiets nu gaan gebruiken. Niet alleen voor hun vrije tijd, maar ook om naar hun werk te komen. Ik denk dat we hier in Rome alleen voor tempo liberaal Een Belg die hier al 30 jaar woont, heeft opvouwbare fiets gekocht. Ja, een opvouwbare fiets, want anders word die gewoon gestolen. Wordt er veel gestolen, hè? Ja, hè? er wordt vrij veel gestolen. Dat is dan toch wel raar eigenlijk. Dat had ik niet echt verwacht. Toen dat er nu veel uh, fietsen verkocht worden en dan, uh, dan, is dat dan uh, zijn ze allemaal van die vouwbare fietsen beginnen te kopen. Of hoe verklaart u dat enorme succes van de fiets hier in ja, Italië, maar ook hier in Europa? Uh, omdat er heel veel uh, boetes zijn gegeven door de politie. Mensen op de, die op de scooters gaan. Ja, dat al die scooters. Uh, iedereen ging met scooters eerst en dan. Nu is dat, allemaal. Nu dat uh, niet meer zo. Wie dan kan met de fiets rijden, die gebruikt dan de fiets. Het is maar een klein verschil. Maar inmiddels worden er in Italië meer fietsen dan auto's verkocht. En dat is toch opmerkelijk in Autoland Italië. Maar met die stijging van de verkoop van het aantal fietsen... neemt ook het aantal fietsdiefstallen flink toe. En je ziet hier in Italië en dan ook ineens in de kranten... En Hij is ook allemaal vergelijkende consumenten onderzoeken wat nou het beste fietslot is. Het lijkt soms wel Nederland. Kom maar eens door, ervaringen. Eh, abbastanza ja? Senza problema? Eh, senza problemi niente, traffico. Perfetto. Uh, een bruin verbrande Romein komt hier aangefietst en zegt: het is een beetje casino het verkeer van Rome. Maar ik doe het al zes jaar en je komt er doorheen. Ruben haalt Roma? hier in Rome. Abaanzak, abaanzak. Ze remt de In fietsen te een En maar, hebben ze hem al gerookt? Nee, bij mij, bij mij, gelukkig, nee. Ook omdat hij nu oud is. Het is geen fietsen. En deze Romein die toch echt maar een heel klein slotje op zijn fiets heeft, fiets hier weg. En zegt Ja, ik zet hem altijd vast, ik sta altijd buiten, maar ik weet dat ze als de raaf hier stelen. Laten we maar zeggen dat ik tot nu toe gewoon geluk heb gehad. Wow. Weer terug hier op de, de fietsmarkt Porta Portese. Met de Belgische koper. Al een keer aangereden? Al een keer onderuit gegaan? Nooit. Ja. Ik ben hier al uh, tien jaar nu met die fiets aan het rijden. Iedere dag. En dat is, uh, heb ik nog nooit voorgehad. Eens als je het door hebt dat iedereen heel hard oplet... om geen ongevallen te veroorzaken. Omdat het dan heel erg is voor wie dan het ongeval veroorzaakt. Uh, voor de verzekeringen. Dus iedereen let heel hard op... om geen ongevallen te doen. Oh. Ja. En wegrijden hij op de keien de markt in Rome. De reportage was van Rob Soutberg. Straks na 8 uur gaan we dat nog hebben over iets anders qua verkeer in Rome. De Via Vori Imperiali in Rome. Die gaat namelijk definitief dicht voor het autoverkeer. Over de gevolgen daarvan, blijf luisteren. Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Het is radio 1. Het is precies half acht. Hier is Anouk. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Goedemorgen. Op de Europese wegen naar de vakantiebestemmingen is het vandaag zwarte zaterdag. Om kwart over zes stond in Frankrijk zo'n 70 kilometer aan files. Ten zuiden van Parijs is de wachttijd inmiddels opgelopen tot een uur. De ANWB denkt dat dat nog wel wat meer gaat worden. Nederlandse automobilisten staan mogelijk vandaag gemiddeld 3 à 4 uur in de file in Frankrijk. De Verenigde Staten hebben berichten van belangrijke leden van Al-Qaeda onderschept, dat meldt de New York Times. In de onderschepte berichten wordt gesproken over aanslagen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En de inhoud van de berichten zou ook de reden zijn voor de tijdelijke sluiting van een aantal Amerikaanse vertegenwoordigingen in het buitenland. Voor de kust van Maleisië is een schip gekapseist. Volgens de Maleisische autoriteiten zijn acht overlevenden uit het water gehaald. Zeker 32 mensen worden nog vermist. Aan boord waren vooral Indonesische gastarbeiders... die naar Batam teruggingen om het einde van de islamitische vaste maand Ramadan te vieren. En minister Bussemaker maakt 800.000 euro vrij... voor het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit in de vier grote steden. Bussemaker vaart vandaag ook mee in de kanaalparade van de Gay Pride in Amsterdam. Amsterdam. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is er nog vrij veel bewolking. En misschien dat in het oosten zelfs nog een beetje regen valt. Maar later vanochtend wordt het overal droog. En breekt vanuit het zuidwesten steeds meer de zon door. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Dan blijft het droog. En de middagtemperatuur loopt het een van 20 graden in het westen. Tot 25 graden in het oosten van het land. Daarmee is het beduidend minder warm dan gisteren. Verder waait er wel een vrij stevige west- tot zuidwestenwind. Die is matig boven land en aan de kust vrij krachtig of krachtig. Windkracht 3 tot 6. Vanavond en komende nacht neemt de wind geleidelijk weer wat af. en Morgen is die overwegend matig. Verder hebben we morgen flinke zonnige periode. Blijft het droog en wordt het 22 tot 26 graden. Maandag wordt het nog wat warmer. Dan wordt het 23 tot 29 graden. En laat op de dag groeit de kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanaf dinsdag is het onbestendig zomerweer met regen, maar ook wat zon... en een middagtemperatuur die daalt naar 22 graden. Annuk ah, had het net al over minister Bussemakers. Nou, we gaan uh, zo dadelijk maar eens even met haar praten over die knelparade. En het bord, dat kan weer op schoot. De voetbalcompetitie is begonnen. 8, 9... Kinderen met de stofwisselingziekte betten worden blind... en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen...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 Over een paar uur varen in Amsterdam de boot uit voor de Kanaal Parade. De jaarlijkse vaartocht vanwege het homo-evenement Cape Pride. Op een van die boten vaart minister Bussemakers mee van emancipatie. Ze is nu onderweg naar Amsterdam en aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Drie ministers, heb ik begrepen, die meevaren. Is dat een politiek statement van het kabinet? Uh, nou, zo zou je het kunnen zien. Maar het is vooral ook een afweging die mensen individueel maken. Ik zit op de kabinetsboot. Uh, collega Hennis vaart mee op de defensieboot. Die boot is er al vaker geweest, maar nog nooit met steun van de minister. En collega Dijsselbloem en Mansveld, die varen mee op de PvdA-boot. Die met name weer aandacht vraagt voor de positie van homo's in Rusland. Ja. Kortom, uh, iedereen met net een ander accent, maar uh, wel met grote betrokkenheid. Ja, en de beelden daarvan sturen we ook naar Rusland toe. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat zij die beelden wel krijgen. Ja, want het is nog steeds nodig uh, dat er uh, op deze manier aandacht wordt gevraagd. Ja, zeker ook voor Nederland. Ik ga een bijzonder aandacht uh, vragen voor uh, de acceptatie van homoseksualiteit binnen allochtone gemeenschappen. We zien dat uh, met name binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen... het nog niet vanzelfsprekend is om homoseksualiteit uh, te beleven. Uh, bijvoorbeeld uh, dat driekwart uh, van uh, de Marokkaanse en Turkse gemeenschap zou zeggen... dat men het probleem zou vinden als een kind homo is. Uh, dus ik heb juist mensen uit die gemeenschappen gevraagd mee te die ook initiatieven hebben ontplooit om homoseksualiteit ook daar meer bespreekbaar uh, te maken. Ja, want ik hoorde net in het nieuws dat u daar acht ton voor heeft ja. uh, uitgetrokken. Wat voor soort projecten, want het gaat naar projecten, wat voor ja. soort projecten wordt het geld in geïnvesteerd? Nou, dat gaat naar projecten die uh, in samenwerking met uh, vier grote Nederlandse gemeenten uh, georganiseerd worden. En die zullen dus lokaal van aard zijn. Waar je aan kan denken, is dat het initiatieven zijn die gericht zijn op scholen. Maar bijvoorbeeld ook lokale aanpak van voorkomen van wegpesten van Homo's uh, uit de wijk. Uh, ik vaar, vaar uh, mensen met mij mee die ook al het een en ander op dit terrein uh, gedaan hebben. Venedil bijvoorbeeld, een Turkse vrouw die uh, ook genomineerd was voor de HOMO emancipatieprijs, die baanbrekend werk heeft uh, gedaan... juist om met jonge vrouwen om hen moed en durf uh, te laten tonen... om voor hun uh, uh, lesbozijn uit te komen. Hm. Nou, Dat geldt ook voor de Surinaamse Anita Chedi. En zo zijn er nog tal van anderen die al met allerlei goede projecten bezig zijn. En die willen we ondersteunen en ook kijken wat we daarvan kunnen leren. Ja, is het een kwestie inderdaad van het op deze manier uh, doen... of is het misschien ook een kwestie van tijd voordat uh, homoseksualiteit ook in deze groepen wordt geaccepteerd wellicht ook, maar um, als het korter kan, dan met wat extra ondersteuning, is dat natuurlijk van belang. En we zien ook wel in zijn algemeenheid uh, dat er dat ook homo-emancipatie onderhoud uh, vraagt. Uh, want gelukkig is wel de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland uh, gegroeid, maar er is nog steeds 4% die daar toch echt grote moeite uh, mee uh, heeft. En we moeten ervoor zorgen dat dat uiteindelijk kleiner wordt en dat er niet een soort backlash uh, ontstaat. En dat zou kunnen, om op grond van ook internationale, zeg maar, orthodox fundamentalistische ontwikkelingen die we zien. En dat wil ik absoluut tegen gaan. Ja, want daar begonnen we in het begin van het gesprek eventjes over, van toen ik vroeg van, moeten we die beelden niet opsturen naar Rusland? Dat heeft natuurlijk alles te maken met die winterspelen, in Sotsi, ja. die Olympische spelen. En vindt u dat er ook een rol bijvoorbeeld voor, uh, voor Nederland is weggelegd in, in die zin, dat u de Russische minister van Sport uh, op een of andere manier nog uh, zou kunnen overtuigen? Ik zou kunnen zeggen van, ja, die wet die daar Geld, laat hij nou in ieder geval niet gelden tijdens die winter ja, ik denk dat dat zeker het is waar we samen op moeten trekken. Collega Timmermans van Buitenlandse Zaken... die geeft heel veel aandacht voor mensenrechtenbeleid. Dat geeft, bepaalt dus ook dat dit thema besproken zal moeten worden... met de, met de Russen. collega Schippers, die over sport gaat. Nou ja, die zal zeggen, sport gaat over respectiviteit en tolerantie... en daarin pas niet om mensen uit te sluiten. En ik, zal, ik heb overigens mijn collega van onderwijs die ik in maart heb ontmoet... ook al aangesproken op uh, homoseksualiteit. En ik heb eerder dit jaar een initiatief rond de houden Dag tegen Homofobie... om met elf Europese collega's de Europese Commissie op te roepen... meer op dit terrein te doen. Want ook in andere Oost-Europese landen... is homoseksualiteit niet vanzelfsprekend. Kortom, het moet op alle niveaus. Van internationaal tot lokaal uh, niveau. Ja, En vandaag dus uh, in Amsterdam. De vaartocht, zoals sommigen zeggen, door de Amsterdamse grachten. Met ook nog iets uh, bijzonders. Namelijk ook uh, de sport uh, besteedt er steeds meer ja. aandacht aan. En de bondscoach van het Nederlands Voetbal... Louis van Gaal vaart ook mee. Is ja, dat ook een. Ik... Ja? Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind, ik vind het heel goed dat die boot uh, er is. Uh, we weten dat homoseksualiteit in de sport uh, nog vaak, met name in de voetbal, een uh, groot uh, taboe uh, is. Er zijn enkele jaren geleden al initiatieven uh, gestart om homoseksualiteit binnen de sport meer bespreekbaar te maken. Maar dat de KNV, KNVB met trainers als Louis van Gaal, maar ook tal van uh, spelers en oudspelers nu meevaren op die boot, is echt een statement. Heel goed. Ja. En tot slot, ik durf het Normaal nooit te vragen, mevrouw uh, bussen maken, Maar um, vandaag wel, uh, omdat iedereen altijd uh, ja, bijzonder uh, is uitgedost op zo'n boot. <lacht> Wat heeft u aan? Nou ja, kijk, de kabinetsboot die vaart met de kleur blauw en wit. Uh, dat uh, is ook het logo van de overheid. Dus het zal in ieder geval iets met blauw en wit uh, zijn. En ik ga het nog even af laten hangen van de temperatuur. <lacht> zo uh, ja. dadelijk... Uh. Okay. Maar het zal gepast zijn het voor zal... de minister en voor de K-pay. <laughs> okay. Oké, we zijn heel benieuwd. We gaan de beelden bekijken. Zeg, veel plezier vandaag en bedankt voor het okay, gesprek. Oké, dankjewel. Dag, Jet een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld slaat alarm. Het Nieuw-Zeelandse Frontera die maakt ingrediënten voor babymelkpoeder en sportdrankjes. En ze waarschuwen nu dat in één van die ingrediënten een bacterie is gevonden die botulisme kan veroorzaken. Gaan we over praten met onze correspondent Robert Portier. Robert, botulisme in babymelkpoeder. Ik vind de combinatie een beetje bijzonder. Hoe is dat mogelijk? Ja, nou ik moet misschien beginnen om te zeggen dat het zuivelbedrijf Fronterra zelf geen babymelkpoeder maakt, maar ze levert een van de ingrediënten daarvoor, melkwij. En in de fabriek waar die wij wordt gemaakt, daar zorgt een niet goed gesteriliseerde leiding. Ervoor. Robert, er zit dat ergens een contactje los, denk ik. Als jij misschien even aan een snoertje ja. kan uh, proberen te, te, te, te drukken. Dat kan we zeker doen, zodat mm, het zo beter gaat. Nee, we nee, dat, zo weet je wel, gaan we jou zo even opnieuw, uh, opnieuw bellen. Want uh, dit is eventjes uh, lastig om te doen. Gaan wij ondertussen even kijken naar uh, de voetbalcompetitie? Ajax is de competitie gisteren begonnen met een thuiszegen op Roda JC. Limburgers werden met 3-0 verslagen. Dat was een goede eerste helft. Ricardo van Rijn opende al na 9 minuten te scoren. Overigens na een blunder van Roda-doelman Philippe Courtauld. Sim de Jong verdubbelde de voorsprong in de dertigste minuut... en Victor Fischer bepaalde in de 85e de eindstand. Ajax vergat in de tweede helft meer te scoren. En vooral het laatste half uur achter het spel van de formatie van trainer Frank de Boer. Nonchalant. Joep Schreuder, die sprak erover met de coach van de Amsterdammers. Nou, de eerste drie punten zijn binnen. Is de trainer dan heel tevreden? Met mijn kennis weet je wel dat het niet zo is, nee. Toch eerst. Jawel, eerste helft, die positiewisselingen, dat tempo. Daar zie je aan dat jij een ingespeeld team hebt. En te, wat jij ook wil, hè?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 Ja, want toen begonnen ze met een gelijkspel. Vanavond wordt gespeeld tussen ADO in Den Haag en PSV. NEC speelt tegen FC Groningen. FC Twente neemt het thuis op tegen RKC. En Sportclub Herenveen trapt af tegen AZ. We gaan verder praten over het nieuwe voetbalseizoen met verslaggever Ragnar Niemeijer. Ragnar, nou ja, Ajax begint goed. De boer moppert nog een heel klein beetje. Maar ze deden het toch goed. Ja, maar je hoorde volgens mij ook wel een heel klein beetje de, de lach in zijn stem. Nooit tevreden. Je weet hoe ik ben. Nou, zo is hij inderdaad. Uh, die hadden niks te klagen. Die staan ook al na acht minuten op voorsprong. Uh, ja, een lucky die iedereen had gemaakt. En die vrije trap vervolgens Van Rijn die tegen de bal aanloopt. Uh, ja, dan heb je een goede start. Even een wat mindere fase in de tweede helft. Die strafschop. Van Rode JC die echt huizenhoog werd uh, overgeschoten. En uh, ja, dat zijn dan momenten dat Ajax even wankelt. Of nou ja, tussen aanhalingstekens wankelt. Nee, Ajax heeft een hele complete ploeg. Alles en werkelijk alles zal afhangen van het aanblijven van al de wereld. Uh, de jong Erikse... Uh, ja, kan Ajax die in ieder geval een half jaar of een jaar behouden? Laten we dan voor het laatste gaan. Ja. En dan kan er iets moois gebeuren. Gebeurt dat niet, dan is het eigenlijk in één keer over en uit. Met name Europees natuurlijk. Precies. Nou goed, we hebben nog 30 dagen, want dan is die transfermarkt uh, gesloten. We hebben het. Nou, uh, nog het... 30. Ja, nog. Zo ja. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. denken die trainers. hoor, het duurt allemaal nog heel <laughs> erg lang. Ja. Maar we hebben het uh, deze dagen uh, vooral over de top 3. Ajax, Feyenoord, PSV. Um, ik hoor trouwens eigenlijk niemand over Twente of AZ. Uh, zijn die helemaal uit beeld? Nou, ik weet het niet, maar het is een beetje treurig gesteld daar. Want uh, die trainer, of is hij nou niet de trainer, want je hebt Alfred Schreuder en die andere meneer. Uh, ja, die zegt ook, we moeten bij de eerste wedstrijd, dat is uh, thuis tegen RKC vanavond. Uh, proberen de supporters weer voor ons te winnen. Uh, nou ja, dat zegt al genoeg. Dat zegt al dat je, dat je zelf ook niet lekker in je vel zit daar. Uh, Chadli weg, ver vertrokken. Douglas uh, weg, hoewel die het laatste half jaar uh, buiten het veld ook de weg een beetje kwijt was. Dus die kunnen ze wel missen. Maar, uh, ja, en dan ook nog Tadic in de belangstelling Telegraaf schrijft dat dan vanochtend. En die geruchten gaan al wat langer. Uh, van Russische ploegen, uh, Dynamo Moskou, Zenit uit Sint-Petersburg, noem het allemaal maar op. Uh, Ajax heeft Tadic ook nog wel ergens op een lijstje staan. Mocht Erik ze bijvoorbeeld gaan vertrekken. Uh, ja, dan wordt de ploeg wel echt afgeroomd. En ja, speelt geen Europees voetbal twee keer zestig geworden de afgelopen jaren? Uh, het zit ze daar niet mee. Ze hebben het geld in het stadion gestoken, niet in de spelers. En dan, uh, ja, dan ga je vanzelf uh, sportief hard achteruit. En dat is aan de gang daar. dan ja, nou moeten we ook nog even naar onder uh, inkijken. Um, RKC wordt genoemd als mogelijke degradatiekandidaat. En natuurlijk de twee uh, promovendi: Cambuur en Go Head Eagles, uh, Eagles. Terecht? Ja, want ik heb even zitten rekenen. Kijk je bijvoorbeeld naar COVID-Eagles uit Deventer. Uh, onverwacht via die na-competitie gepromoveerd. 24 spelers in de selectie. Uh, 67 wedstrijden in de eredivisie. Waarvan ook nog een heel groot aantal invalbeurten van een aantal spelers. Ja, dat zegt eigenlijk uh, wel alles. En kijk je bijvoorbeeld naar Kambuur. Uh, Heeft Lukoki nog van Ajax gehaald op het laatste moment. Uh, 24 duels, uh, eredivisieervaring. Waarvan in principe in Amsterdam allemaal invaligd. ...op een paar wedstrijden na, denk ik. Uh, ja, dat, dat is dan een van de meest ervaren mensen. Ramon Lewin heeft bij ADO een goed jaar gedraaid. Toen in de basis gestaan in de periode van John van der Brom. 46 wedstrijden. En volgens de, voor de rest allemaal spelers die eigenlijk uit die Jupiler League komen. Dus dan is inderdaad de slotsom heel makkelijk. Deze mensen uh, met deze ploegen gaan een, uh, een loodzwaar jaar uh, tegemoet. En ja, het is eigenlijk heel erg leuk. Hè. Twee ploegen die jarenlang niet in de eredivisie gezeten Waarom? hebben. Uit Leeuwarden, uit Deventer. Aan de andere kant, zo'n seizoen wordt heel vervelend als je iedere week eh, verliest. Maar goed, eh, misschien dat bijvoorbeeld Voeke zeer ervaren. Meest succesvolle trainer van FC Utrecht. Beker gewonnen, Supercup gewonnen dat die dan voor iets kan zorgen daar, in dat stadion... waar wel echt, en dat is ook echt zo, een, een lekkere sfeer hangt... waar de mensen graag willen in die, dat daar misschien iets kan ontstaan. Je weet het, Zwolle heeft het laten zien vorig jaar. Daarom. En kan u ook doorbouwen hè, met Fernandes van Feyenoord, met Nijland... die in het verleden bij PSV zat, hoewel die nooit meedeed, maar... Dus het kan, maar of het deze zijn. <laughs> niet zo zomber, niet zo zomme. Statistieken zijn nee. er om verslagen te worden. Dat zijn ja, de premier er ook ooit. Is. Er, <laughs> dus... er, moeten, er, moeten ook, er moeten ook ploegen weer uit. En dit zijn wel de meest uh, aangewezenen daarvoor. Dat, dat is wel weer waar. Er we moeten ook ploegen uit. Aan het eind van het seizoen. We beginnen pas. Uh, dankjewel, Rachna. En uh, zet hem op en veel plezier. Dankjewel. Eén van de grootste zuivelbedrijven ter wereld slaat alarm. Daar hadden we het net over met Robert Portier. Toen zat er een hele vervelende brom op de lijn. Robert, ik vroeg jou, want het alarm gaat om dat er botulisme in babymelkpoeder zit, hoe dat nou kan. Ja, dat, uh, ik begon te zeggen dat het uh, zuivelbedrijf Fronterra... zelf geen babymelkpoeder maakt. Uh, maar ze levert een van de ingrediënten daarvoor, melkwij. En uh, in de fabriek waar die melkwij wordt gemaakt, daar uh, heeft een niet goed gesteriliseerde leiding ervoor gezorgd dat er grond en dus stof met daarin die bacterie in het product terecht is gekomen. In mei werd geconstateerd dat er besmette melk bij was verkocht. Donderdag pas werd vastgesteld om welke series dat gaat. En dat gaat dan om drie leveringen. Die zijn verwerkt in totaal tot 870 ton aan babymelkpoeder en sportdrankjes. Uh, volgens Frontera zijn er nog geen slachtoffers gevallen, maar het bedrijf geeft nu toch maar een waarschuwing af. Ja, en waar moeten we ons, waar, of laat ik het anders zeggen, wie moet er vooral uh, ja, zo hard vasthouden? Waar is het naartoe gegaan?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 Elke zaterdag van 7 tot half 9, het NOS Radio 1 Journaal, met Perth van Sloten. Do you know what time it is? Yeah. Rock on! Late night sessions, yeah. I say we rock in those. Early morning sessions, oh oh, oh wah, wah. ooh. Late night sessions, yow. I said you got to gem in early morning sessions, oh oh. Wah. Ain't no way that I can sleep. That's just something that keeps me away. Rocking on and on, say, gonna wake the neighbors with some more late night sessions. Yeah, still be rocking those early morning sessions. Say, I am your AMM. When it comes to a late night sessions, oh, na na no.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 Woah woah wow. yeah we got it gemin early morning sessions i can hear the birds coo whistling in the sky late night sessions yeah jam... beef late night sessions was dat in zwolle van huis dit weekend het ziekenhuis de twee locaties die de Isala-klinieken nu nog hebben in de stad. Die trekken samen in een nieuw gebouw. Eva de Bruin is onze verslaggever ter plekke in Zwolle bij die verhuizing. Ewout, nou, er wordt heel lang over uh, gesproken. Wat betekent het eigenlijk voor iedereen dat het nu eindelijk zover is? Nou, dat valt volgens mij wel een, een, een last van de schouders van sommige mensen. Want er is al sinds uh, ja, eind jaren negentig eigenlijk over gesproken, mevrouw Sint. Dat klopt. Vanaf uh, eind jaren negentig, toen uh, fusie besloten werd tussen uh, de Wezenlanden en Sofia... is gesproken om deze twee ziekenhuizen onder één dak te brengen. En we zijn nu vijftien jaar verder en nu is het zover. Ja, u uh, bent voorzitter van de Raad van Bestuur. U hebt er nog geen grijze haren van gekregen, maar het is wel een ontzettend gedoe geweest. Dat mag je wel zeggen. Het heeft ook echt een paar keer aan een zijde draad gehangen. Uh, toen, uh, in 2008, toen we eigenlijk aan het voorbereiden waren... om uh, de bouw aan te besteden en de financiering te regelen... toen uh, barstte de financiële crisis los. En toen kwam uh, de hele kredietverlening vrijwel tot stilstand... terwijl wij toch uh, een meer dan 400 miljoen euro wilden... Lenen. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar daar heb ik wel een paar slapeloze nachten van gehad. Hebt u ook uiteindelijk kunnen bouwen wat u van plan was... of moest u door de kredietcrisis toch bepaalde dingen schrappen? Nou, niet door de kredietcrisis... maar omdat wij uh, voor eigen rekening een risico tegenwoordig moeten bouwen... heb ik wel heel kritisch gekeken naar het volume wat we uh, moesten bouwen. Dus we hebben het plan wel aangepast en verkleind. En uiteindelijk, uh, uh, denk ik, is, is dat ook heel verstandig... Want je hebt niks aan het te grote jas. Daar, uh, wat we gebouwd hebben, dat hebben we nodig en niet meer. Nee, en daardoor bent u een gezond ziekenhuis gebleven? Ja, gelukkig wel. Want het is natuurlijk toch een heel bedrag wat je, wat je leent. En uh, je wil niet het ziekenhuis opzadelen met uh, lasten voor het gebouw. Want dat geld hebben we nodig voor het verlenen van goede zorg. Was dit tot slot nou ook echt nodig dat u in een nieuw pand kwam? Nou, wij hadden nog uh, acht bedskamers waar uh, de bedden uh, nou ongeveer uh, 80 centimeter van elkaar stonden. En dat is voor patiënten toch redelijk belastend. Want tegenwoordig is het wel zo dat uh, als je niet heel erg ziek bent, dan blijf je niet heel lang in het ziekenhuis. Dus uh, ik denk dat zowel de patiënten, dat is het allerbelangrijkste, als ook het personeel en de artsen natuurlijk heel blij zijn dat we vanaf vandaag in het nieuwe ziekenhuis gaan werken. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Dat was Marianne Sint. Goed, hier is binnengekomen Liedeke Mosinghoff. Goedemorgen. Nederland is een van de grote spelers op de internationale voetbalmarkt als het gaat om de export van voetballers. Nederlandse clubs hebben nu al voor ongeveer 100 miljoen euro aan spelers verkocht aan buitenlandse clubs. Dat blijkt uit de inventarisatie van alle transfers tot nu toe, schrijven zowel de Volkskrant als het financiële dagblad. Clubs verdienen aan transfers dit jaar al 30 miljoen euro meer dan vorig jaar. Voortdurende export, dat verzwakt de eredivisie aanzienlijk. Wat onder meer blijkt uit de matige Europese resultaten de laatste jaren. PSV'er Kevin Strootman, die naar AS Roma vertrok... is de duurste emigrant, die leverde ongeveer 20 miljoen euro op. In Zuid-Europa is het gemeengoed en zie je het in toeristische gebieden vrijwel overal, namaakartikelen. Maar nu duiken die producten ook steeds meer op in België. Een topman van douane en accijnsen waarschuwt in de Belgische krant de tijd voor de toevloed van namaak naar zijn land. De voorbije twee jaren alleen al eh, onderschepte de douane zo'n 89 miljoen sigaretten die niet aan de voorschriften voldoen en dus nog veel gevaarlijker zijn voor de gezondheid. Eerder meldde Belgische website redactie.be al dat aan de buitengrens van de Europese Unie steeds meer ladingen met namaakgoederen... in beslag worden genomen. Het overgrote deel komt overigens uit China. Reizende Amerikanen moeten extra waakzaam zijn... vooral als ze naar het Midden-Oosten of Noord-Afrika gaan. Amerika heeft communicatie onderschept... tussen belangrijke leden van terreurorganisatie Al-Qaeda... Daarom maakte de VS al eerder bekend... daar de ambassades en consulaten tijdelijk te sluiten. Alle grote media, zoals de New York Times en de BBC, berichten erover. Ook de Britten zijn bang voor aanslagen. En sluiten komende week de Britse ambassade in Jemen. Straks na acht uur gaan we praten met Peter Knopen. Die is directeur van het Internationale Centrum voor Counterterrorism in Den Haag. Opnieuw zijn er mogelijk duizenden bekeuringen... bij de trajectcontrole op de A4 bij Hoofddorp... onterecht uitgedeeld door het Openbaar Ministerie, kop de Telegraaf. Dit omdat de apparatuur niet correct geëikt was. Dat zegt advocaat Geert-Jan van Oosten uit Amsterdam. Hij won al eerder een zaak waarin een automobilist... met succes zijn boete aanvocht. Het gaat om bekeuringen die tussen maart en september 2012 zijn uitgedeeld. Gevolg is dat duizenden bekeuringen die het systeem heeft opgeleverd... mogelijk door de versnipperaar moeten... Trajectcontroles kwamen afgelopen jaar al eerder in het nieuws. Veel weggebruikers weten volgens de krant... door de veelvuldige wisselingen van snelheidslimieten... niet meer hoe hard ze mogen rijden. Het niet handsray fietsen wordt binnenkort taboe. Whatsappen, bellen of internetten op de fiets leidt tot tientallen ongelukken per jaar. Het AD schrijft over de campagne die de overheid en Veilig Verkeer Nederland volgende maand gaan voeren. Veilig Verkeer Nederland signaleert sinds 2000 een stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers. Jaarlijks overlijden er 200 en er belanden 71.000 fietsers op de eerste hulp. Of het een direct gevolg is van telefoongebruik... Dat durft Veilig Verkeer in Nederland nou ook weer niet te zeggen. Bij een ongeval met de fietser wordt de oorzaak namelijk veelal niet geregistreerd. Dat is het mediaoverzicht van vandaag, zaterdag 3 augustus. We gaan uh, na 8 uur ook even praten over deze zaterdag. Want dit is de zaterdag ja, waarvan je wist dat hij zou komen: de Zwarte zaterdag. En dat betekent files, heel erg veel files. Exacte omvang hoort u zo van Anouk Thijssen in het NOS-journaal van 8 uur.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 Groentje. De tuinvlindertelling is in volle gang. Vind je? Want je kan drie dagen tellen: vrijdag, zaterdag en zondag. Oh, Atalanta. Twee kleine vassen. Tussen die mooie fladderaars door ook nog Markaken in Jakarta, boeren en vleermuizen en het onbekendste en onbewoondste eiland van Nederland: Radio 1. Klein bollepult. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Nee, nee, dat zijn vlinders.